over naar Cherk de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal, DSK. En hier is de stand uh, 4-2 geworden voor Bloemendaal. Het was Weidie uh, en de Aden. Die scoorde die gaan het beslissen in het Dat is Wouter snel. die kreeg die bal aan de rechterkant. Die schoot eerst maar die bal, die werd gekraakt. Hij kon hem nog een keer voorgeven. Schoot op de keeper. De keeper kon niet houden. En dat betekent dat Weidie in kon pikken. En zo'n stand hier uh, in de tweede helft. 4-2 voor Bloemendaal. So Lekker hoor, die plaat. Kane en Rain Down Me. Ja, nou op YouTube, wat ik dus net zei, is een, uh, een taxichauffeur uit Brazilië. En die zingt net zo als Michael Jackson. On the third and round. <laughs> She's an eye and a wand. <laughs> who would dance on the third and round? <laughs> <laughs> <laughs> people always show me. Be cat with you. Don't go around, they you your time. And mother always show me. A big cat who would love. Baby, can't kind of wait to do. Because the love of the is true Hey, Billy Kings, not my she's just a girl, I gonna, oh, in a no one ja, dit is knap, hè? Het is een Braziliaanse taxichauffeur en het filmpje is opgenomen in Brazilië. En het doet dus Michael Jackson na. maar hij heeft ook een eigen YouTube-kanaal. Het heet Victis Solano. En hij heeft dus nog meer nummers, waaronder Man in the Mirror zingt hij ook. En het is echt enorm knap. Ja, Je weet dat het dood is, man. Dan weet je het ook niet, nee. het hoort is, hoor je echt niet. Ja, knap. Michael Jackson is not dead, ladies and gentlemen. Hij gaat vol naar het, uh, door naar het volgende nummer, want... Um... Oh, we gaan even naar Tjerk, hoor ik net. Tjerk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hierbij. Er zit tussen een en uh, DSK. is Jordi Zwart van kader uitgestuurd naar een zware overtreding op Ozan-Kozan. Die gingen langs en hij werd de finaal onderuit getovereerd. En de scheidsrechter van niks geven dan een rode kaart natuurlijk.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 Maar het is Oostland die die bal weer oppakt hier aan de linkerkant van van veld. Die uh, heeft de bal eens Gaat kijken hoe die Plaats Plaatsen terug naar Jooschop. Jooschop, hij weet om die bal eens Gaat kijken hoe hij doet. plaats plaatsen naar Paul Jones. Paul Jones heeft de, zo goed, of Biden. Biden de bal zoete, laat Plaatsen naar Paai. Die Paai die op het de Heeft die bal? Die plaatsen breed naar Alden. Nu is de bal aan de andere kant. Van de rechterkant van de bal. Brandewegman. Die gooit hem in één keer. Uh, naar ga je je ploegwiss. Ga je Kan die bal ophalen. Pakt hem goed aan die bal. En er is het Tim Beer die er net niet bij gekomen? Nog is die bal niet weg in de stadsgebied. Die blijft gewoon hangen door de wind. Er is het Tim die er bij te komen? Dat lukt ook niet. En dus is het gijsje die een keurig pak. En er wordt een overtreding gemaakt door de speler van, van, van, van Roemendaal. En dat betekent een vrije trap. En dat betekent natuurlijk hier net nog ongeveer een, een, een goede 25 minuutje bestand. Natuurlijk 4-2 voor Roemendaal. Check, dankjewel. We gaan verder naar het volgende nummer. Uh... Michael Jackson. Into the park at night, kiss and touch, nothing much. Let it blow, just touch and go. Love me more, never leave Be alone. The house alone. People talk, people say, What we have is just a game. Oh, oh, oh. I'll never let you go. Just stop to make sweet love till the break of dawn I don't want the sun to shine, I wanna Whoa. be Bloemen aan naar Tjerk de Blauwe. Ja, Tjerk? Ja, kwart. Hallo? Hallo, ja, je kan hoor. Ben ik erin? Ja, ja, ja, ja zeker weten. Oké, okay, een penalty uh, nu op volgende medaal. Het was een aanvalgemodel. Dat was een uh, trap van Gijsjan Poolgeest aan de linkerkant van het veld. Hij draait hem schitterend in. En er werd er eentje onderuit getrokken. En dat betekent uh, nu natuurlijk een penalty. En waar die uh, legt de bal -die hem wel klaar. Waar die gaat hem nemen, die strassel. De uh, scheidsrechter geeft het zijdje dat hij genomen kan worden. Waar die uh, gaan de achtergrond aanlopen uh, te gaan nemen. De keeper van uh, DSK staat op zijn plek. Komt die? En hij ziet hem niet erin. Het is snel je niet, uh, dat hij dat nog kan halen. waar die had hem moeten scoren eigenlijk. Maar die keeper die haalt hem nog uh, goed met een handje eruit. En dat betekent dat die kans uh, verkeken is. En dat de stand hier natuurlijk nog steeds 4 uh, tegen 2 is. Het is Ozan. pakt die wel goed op aan de ene kant. Dan kan hem niet inhalen. Dat betekent dat hij er langs gaat, en dat betekent hier is nog steeds de 4 tegen 2 in die wedstrijd. De nummers op het oude uh, van Michael Jackson, die uh, hij in 2001 heeft uitgebracht. Invisible. Maar dit liedje is nooit uitgebracht op single, maar ik vind hem echt, echt een te gekke nummer. Een gek plaat. Michael Jackson, de enige echte. En break of done. Zometeen gaan wij even het regionaal nieuws behandelen. Maar nu eerst Robbie Williams ZFM. Dit is Feel. Come on, hold my. Head.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 Today That's why I keep on running Love running through my veins. WWM's en veel bij zondag in Kenmerland hier CFM Sanford.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 Hierbij werden 450 bestuurders gecontroleerd, waarvan er vier te veel gedronken hadden. En één bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt.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 Too late to hesitate We can't keep on living like this You. Yeah. Yeah.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 Surinaamse president Desi Boutersen maakt een nationale feestdag van de dag waarop hij een staatsgreep pleegde. Op 25 februari wordt de militaire koe van 1980 herdacht. Boutersen pleegde de staatsgreep met 15 andere sergeanten. In aanloop naar de herdenking wordt het revolutiemonument opgeknapt en er komt een tentoonstelling. In een speciale herdenkingscommissie zitten twee vertrouwelingen van Bouterse die tijdens een staatsgreep gevangen zaten en door de koeplegers werden bevrijd.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 Het weer nog in het zuidoosten, eerst nog veel bewolking, op andere plaatsen zonnig en droog. Vanmiddag overal zon.